Ook de PVDA en de SP denken erover om delen van het plan te steunen. In Hoogkerk is een meisje van 12 omgekomen nadat ze was aangereden door een lijnbus. Haar vriendinnetje van 11 raakte ernstig gewond. De twee meisjes hebben waarschijnlijk bij het oversteken van een voorrangsweg de bus niet zien aankomen. Passagiers uit de bus hebben nog eerste hulp geboden. De Vlaamse dichter Leonard Nolens krijgt de prijs der Nederlandse letteren. De belangrijke literaire prijs van Nederland en België wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Volgens de jury doet Nolens het Nederlands opnieuw zingen. De dichter van 65 debuteerde in 1969 met de dichtbundel Handen en heeft in de loop der jaren een groot oeuvre opgebouwd. In 1997 kreeg hij al de constantijn Huigensprijs. De Surinaamse politie doet op zeker acht plaatsen in Paramaribo huiszoeking op verzoek van Nederland... Het Nederlandse landelijk pakket doet onderzoek naar een internationaal opererende drugsbende. Bij de inval in Suriname zijn leden van de Nationale recherche en het Nederlandse OM aanwezig. Sinds deze boutische president is, leken de contacten tussen politie en justitie in Suriname en Nederland bevroren. Nu wordt er dus toch samengewerkt. Het weer: buien en een kleine kans op onweer. Morgen eerst op de meeste plaatsen droge en zonnige periode, later opnieuw buien.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 Geniet in juli en augustus van jazz, klassiek, pop of wereldmuziek... tijdens de Robeco Zomerconcerten in het Concertgebouw in Amsterdam. Ontdek welke van de 84 concerten jij wilt bezoeken op Zomerconcerten.nl. Kijk deze zondag live op je tv naar FC Twente Ajax. Bestel deze eredivisietopper op zingo.nl tv op bestelling. Bestel nu kaarten op Zomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. En de spanning wordt groter en groter. Nog minder dan een half uur. Wie gaat er naar de Champions League finale? Real of Bayern München? Jeroen Elthoff en Bas Tichler. Het is een evenwicht. Het is uh, 2-1 na de 2-1 zege van München vorige week. Nu 2-1 voor Real Madrid. Bayern wordt langzaam maar zeker wat sterker. Bayern klopt op de deur. Heeft uh, nou ja, geen kansen gehad. Geen mogelijkheden eigenlijk ook. Maar wel aanvallen die dreigend waren. Met zo even een prachtig paasje van Gomez op Robben. Maar Robben schoot tegen even zijn tegenstanders op. Maar Kroos heeft de bal alweer. En zo uh, staat Bayern eigenlijk al geruime tijd. Met alle spelers op de helft van Real. Dat dat maar moet toezien. Er zijn mensen de dekoud uitgestuurd door Mourinho. Onder wie Fabio Ko Trouw. Wie weet zien we Kaka of Higuain straks nog komen. Terwijl er nu een diepe bal van Bayern komt. In de richting van Robben vanaf de linkerkant nu even. Maar de bal zeilt over Robben heen. En Mourinho, alsof hij er toch niet gerust op is. Heeft in het eerste kwartier van de wedstrijd toen Madrid goed was. Is rustig achterover gezeten. Maar staat nu. De ijsberen, buiten zijn de koud. moet toch voor die spelers van Bayern ook een uh, geweldig gevoel zijn. Dat ze Real in de tang hebben. Maar als je straks eventueel met lege handen staat, heb je daar toch helemaal niets aan gehad. Dus moet er simpelweg voor Bayern nog één bij. Waar aan de andere kant nu even gevaarlijk doorgezet wordt. Aan de linkerkant door Marcelo. Maar het is buitenspel voor de Braziliaan in de 64ste minuut. Dus niets aan de hand voor Bayern. Nog een opvallend uh, statistische gegeven is dat Real... In de Champions League schuine streep de Europa Cup 1. Maar twee keer in de geschiedenis een 2-0 voorsprong wist weg te geven. Of in ieder geval een eh, voorsprong van twee doelpunten verschil. Dat was 50 jaar terug in de beroemde finale. 5-3 in 1962 tegen Benfica en tegen Galatasaray in 2001. Dat werd toen 3-2. Dat gebeurt dus maar zelden. En dat geeft dus nogmaals aan hoe goed Bayern eigenlijk bezig is. Al heeft het die voorsprong... Die 2-0 was voor Real Madrid dus nog niet goed gemaakt. Balbezit voor de Madrileen Achterin bij Xabi Alonso. Bal naar Kedira. Kedira kijkt of hij rechts iemand kan aanspelen. Maar dat kan niet. Dus gaat het naar Arbeloa. Breed. Naar Eusiel. Eusiel, Naar Di Maria. Terug naar Eusiel. Dit ziet er wel goed uit. Maar het been van Luis Gustavo staat dan in de weg. En dan kan Bayern er snel uitkomen. Wellicht met Ribery. Ribery. Arbeloa heeft daar inmiddels scheel gehad. En dus wordt hij voortdurend nog opgezocht door Ribery. Dit ziet er uh, wel erg opzichtig uit. Wat Ribery hier haalt. Speelt de bal langs Arbeloa en loopt vervolgens tegen hem aan en laat zich vallen. Het is duidelijk, was dat uh, kan je hier zien. Ribery wil maar één ding. En dat is dat die Arbeloa er vanaf gaat met zijn tweede gele kaart. En gaat nu alleen maar het duel met de linksback opzoeken. Ja, nou ja, dat is hem uh, wel toevertrouwd. Dat is ook zijn goed recht om dat op die manier te doen. Hij stelt zich inderdaad nu aan. Als hij dat teveel doet, naar het oordeel van de scheidsrechter, zal hij zelf op de bom worden geslingerd. In zijn geval betekent dat overigens ook geen probleem, want hij zou Ribery dus een gele kaart kunnen hebben. Vrij schot. Bayan, Gomez verlengd en Gomez verlengd bij de tweede paal. Maar net loopt dat Gustavo niet dicht genoeg bij de bal in de buurt. Zelfs Robbe was nog in de buurt, maar ze kunnen allebei die verlengde bal van Gomez niet uh, meer beroeren. Nou ja, dat zou toch wat zijn geweest als uh, Bayern op gelijke hoogte zou zijn gekomen. Zoals al eerder gezegd, dan heeft Madrid echt een riesen probleem. Want dan zullen ze er toch nog twee moeten maken in de resterende. Wat hebben we nog? 25 minuten van deze wedstrijd. Het is 2-1 voor Madrid. 3-3 in totaal. En de bal bezit voor de Madrileen aan de linkerkant van het veld. Terug maar weer. Centraal achterin. Pepe wil de bal wel, maar wijst. Dan komt er een diepe bal die Di Maria in één keer doorkaatst. Prachtige combinatie met Benzema. Maar dan toch weer van de bal wordt gezet door Luis Gustavo. Zelf naar de grond. Geen overtreding. Overname Laam. Laam speelt naar de rechterkant. Waar uh, Swijnsteiger heeft aangenomen. Bal naar Laam. Is wat lastig. Daar gaat Robben. Robin in de tegen 1. Gomez staat vrij. Robben komt hier langs. Hij wil het zelf doen. En dat is dan iets te veel van het goede. Want hij komt Casillas tegen die uh, zijn doel uitkomt. Ja, hij heeft het twee keer eerder geprobeerd om uh, Gomez aan te spelen. Dat mislukte. Nu denkt hij, laat die Gomez maar een keer staan. Ik probeer het zelf. Hij komt er langs. Maar Casillas, zijn topkeeper, komt zijn doel uit. En heeft de bal te pakken. Ook verder niets aan de hand. Nu aan de andere kant Madrid weer weg. Met Cristiano Ronaldo. Wie? Cristiano Ronaldo. Ja, hij is er nog steeds. Want net als Messi eigenlijk gisteren. Cristiano Ronaldo nu, zeker in de tweede helft, onzichtbaar. Met als enige verschil dat Ronaldo er vanavond wel al twee heeft gemaakt. Nogmaals zien wij de actie van Robben. En het het goede ingrijpen met wat risico van Casillas die de bal wel speelt. Dus inderdaad niets aan de hand. Hoekschop aan de andere kant. Tempo gaat weer omhoog en het spektakel keert langzaam weer terug voor zover het ooit weg geweest is. Tweede Hoekschop tweede helft. Allebei voor Madrid. Getrapt door Di Maria met zijn linkerbeen weggekomen. De eerste paal. geen enkel probleem eigenlijk door uh, Gomez. Die het van de middenlijn dan tot de conclusie komt dat de bal binnen blijft. Ik dacht eigenlijk dat hij uit zou gaan. Maar Arbeloa houdt de bal binnen. Geeft hem aan Pepe. Dan merkwaardig genoeg bij die hoeschop niet meer naar voren was gekomen. Maar het fort moest bewaken. Zo Om in de termen van, van Gaal te spreken is de restverdediging van Real Madrid. Ook als ze balverlies leiden in de opbouw eigenlijk de hele avond wel redelijk verzorgd. Jij solliciteert naar nou een advertentie op je verjaardag Bas. Ja, zo is het. En uh, dat betekent dat Real Madrid daar wel redelijk uit de zorgen blijft vind ik. 67 minuten op de klok. Real 2 Bayern 1. En het balbezit voor Bayern München nu achterin Terwijl we nogmaals kijken naar de herhaling van dat uh, moment van Robben van Zoveven. Dat was echt een beste kans. Hij zou echt wat meer oog moeten hebben gehad voor Gomez, Maar had dat begrijpelijkerwijs dan een keertje niet. Real heeft de bal overgenomen. Er wordt een overtreding gemaakt. van de middenlijn waar Xabi uh, Alonso het slachtoffer van is. Die krijgt een vrije schot na een tikje dat hij krijgt van Kroos. En zo heeft uh, Real de bal weer. Balbezit van voor Marcelo. Nee, niets aan de hand wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter ziet het anders en fluit... Voor een overtreding van Luis Gustavo. Op Luis Gustavo. Hij staat op scherp. Heeft veel overtredingen gemaakt vanavond. En is vaak ontsnapt aan een gele kaart. En dat geldt eigenlijk ook hier. Voor deze overtreding op Marcelo. Waar hij de bal niet speelt. En wel de voet van de Braziliaan zijt licht. De Braziliaan laat zich ook vallen. Krijgt wel de vrije trap. Alarm fase 1 voor Neuer. Met Cristiano Ronaldo achter de bal. Zoals gezegd onzichtbaar in de tweede helft. Maar hij kan natuurlijk altijd opduiken uit een onzichtbaar moment. Door een vrij trapper bijvoorbeeld vanaf deze afstand in te schieten. Het zou zomaar kunnen. 69ste minuut. Ronaldo, bal gaat langs de muur. Maar ook recht op Noijer af. Het is de tweede keer eigenlijk dat hij het probeert op zo'n manier. En twee keer gaat de bal recht op Noijer af. De zwabber die hij eraan wil geven, krijgt hij er niet echt in mee. En zo blijft uh, Cristiano Ronaldo toch een redelijk anonieme wedstrijd spelen. Nogmaals, wel twee doelpunten gemaakt: één strafschroep en één in de zesde minuut. Maar laat nog niet zien wat je eigenlijk in dit soort wedstrijden van hem verwacht. Gustavo weg, Gomez aangespeeld. Neemt de bal in één keer mee. Maar Pepe grijpt in en speelt de bal terug naar Casillas. Of die daar nou zo blij mee is, vraag ik me af. Trapt de bal vrij wild weg. Dan wordt hij weer opgevangen door Benzema. Maar die staat nog op de eigen helft. Geeft nu de bal in één keer mee aan Cristiano Ronaldo. Die is snel. Kan hem aan de linkerkant wel of niet binnenhouden? Net wel, maar niemand voor de goal. Moet dan zelf naar binnen. Moet even wachten, wachten, wachten. Er is Benzema die in één keer kaatst en de bal over het doel schiet. Het is eigenlijk zo'n bal die die kaast, Maar het bedoelt als schot. Vanaf de rand van het stadselgebied, zeld een meter over. En Cristiano Ronaldo, daar was hij dus weer even. De man van inmiddels 62 goals. In zijn 58 e officiële wedstrijd van dit seizoen. En ik vind het allemaal best als hij op 17 juni maar opbouwt met die onzin. Dan vinden we het prima. Dit was een aardige actie van hem na 70 minuten. En de kans voor Benzema. Nou daarom voortdurend. We zagen in de eerste wedstrijd uh, in München... dat uh, Contrao toch niet uh, een geweldige linksback is... als hij voortdurend wordt opgezocht. Portugees international. Tegenstander van Nederland, we zien Pep Peter ook voortdurend zwemmen achterin bij Real Madrid, fouten maken, schoppen uitdelen. Tegenstander van Nederland, dat dus tegen Portugal speelde op het Europees kampioenschap. Daar liggen toch wel licht mogelijkheden. En je ziet in dit soort wedstrijden toch ook dat als je Ronaldo een beetje in toom houdt, voor een goede manier afdekt, dat hij ook onzichtbare wedstrijden kan spelen. Ook nu levert hij de bal weer in. De Robbe heeft hem wel te pakken. Wordt afgestopt door Marcelo met een stevige tackle, maar op de bal. Als ik het goed begrijp, moeten we dus het verzoek indienen of Filip Laam... nog zich wil laten naturaliseren tot Nederlander. Ja, of je kijkt gewoon uh, <laughs> hoe... Het hier doet. Ja, ja, deze zeker, grappig. Nee, maar dat oh, is een grapje. <laughs> dat is wel natuurlijk waar. Want um, Kijk, zei, we zijn natuurlijk heel op. bang voor dat soort... Uh, ja, natuurlijk, is ook terecht, want dat is natuurlijk een van de beste spelers ter wereld. Maar het is waar wat je zegt, want je blijkt dus vanavond ook als je het slim en, en collectief doet, blijkt je het redelijk te kunnen innamen. Er ontstaat nu al een beetje een opstootje naar de overtreding die gemaakt wordt, waarbij vooral iedereen met de scheidsrichter van gedachten wil wisselen, maar Karsa helemaal geen zin heeft. Wat gebeurt allemaal? Dat ziel onder wordt Spet gegleden door uh, Gustavo, die inderdaad de bal speelt. Maar kijk ik even of hij nou met zijn andere beunen... Nee, ja, het houdt nee, ook nog redelijk netjes dit, naar beneden. Nee, dit was geen vrij trap. Nee, en die krijgen ze wel. En dat betekent dat Ronaldo, die dus twee keer... in de handen geschoten heeft... <laughs> ik zou zeggen vrij risicoloos van mooie. Wij hebben hem de hele tijd afzitten kraken, ja. Bos. Dus uh, dan zal hij deze wel inschieten. Neuer heeft de muur klaargezet. Cristiano Ronaldo kijkt op de klok. Ziet 71ste minuut. Daar komt de aanloop en daar komt het schot. En dit keer schiet hij hem gewoon 4 meter over. Neuer is dan gek genoeg nog boos op de muur. Omdat ze niet goed stonden of zo, Maar Cristiano Ronaldo heeft zeker op dit vlak niet zijn avond. Dat mag duidelijk zijn. Want uh, drie zwakke vrije trappen, dat is het toch eigenlijk. De eerste twee, nogmaals, ik denk wat risicoloos. Schiet maar binnen de palen en niet gevaarlijk. En nu te veel risico en ruim over. Aan de andere kant Ribria alweer weg. Wordt door Abeloma van de bal gezet. Een ingooi voor Bayern, maar al wel weer. ...dik op de helft van Real. Beide trainers durven ook nog niet te wisselen. Nog een kleine 20 minuten. Met in het achterhoofd toch dat het... Uh, ...dreigt verlenging te worden. En na het tempo wat we gezien hebben... ...in deze wedstrijd tot nu toe. Een ongelooflijk hoog tempo. Een vermoeiend hoog tempo. Durven de coaches dus nog niet... ...verse krachten in te brengen. Want je kan ze maar over hebben ...als je straks een half uur langer eventueel door moet. Gomez heeft zich laten vallen uit de spits. Laat de zak uit de spits om te kaatsen op uh, Zwijnsteiger. Ingeleverd bij Ribéry. Ribéry op de ver doorgeschoven Laam. En de bal naar de rechterkant naar Robben. Robben met Marcelo. Robben op de punt van het strafschapgebied. Laam. Laam. Gemakkelijk van de bal gezet door Xabi Alonso. En dan moet Bayern oppassen voor een counter van Real Madrid. Met Benzema aan de linkerkant van het veld. Ronaldo nu in de punt. De bal gaat terug op de veldhelft van Real Madrid. Naar Xabi Alonso die half in de grond trapt. En dus de bal ook inlevert. Nu een eventuele tegenstoot van Bayern met Gomez. Gomez heeft de bal te pakken, maar staat tussen drie, vier, 1 in. En moet dus even terug. Bereikt hij uiteindelijk aan de linkerkant Ribéry. Ribéry. Wat doet hij? Een individuele actie. Kan uitkomst bieden. Kroos glijdt weg. Kan dus niet schieten. Moet openen naar de andere kant. Waar Robben vrij staat. Robben. De punt van de 16 aan de rechterkant. Weer tegenover Marcello. Robben nu buitenom. Robben met een voorzet. Maar er is niemand bij de tweede paal. Zo is het voortdurend dreigend. Maar komt er geen doelpoging? Het is een goede bal hoor van Robben. Die nu ook een beetje bozer om zich heen kijkt. Ronde dat niemand bij de tweede paal staat. Terwijl KK het uh, trainingsjasje heeft uitgedaan. om dus meteen zal gaan invallen. In het elftal van Real Madrid. 17 minuten nog op de klok. 2-1. Is nog de voorsprong van Madrid. Na de twee en vorige week is de wedstrijd met 3-3 dus in evenwicht. En uh, zal er een beslissing moeten volgen vroeg of laat vanavond. Maar voorlopig steven we af op verlenging. Terwijl nu Arbeloa heel wild of Di Maria is dat de bal wegtrapt. Die is wel weer prooi voor de Duitsers via Boateng. En in de middencirkel nu via Schweinsteiger. Die kijkt om zich heen en ziet aan de rechterkant wel Robben staan. Durft hij niet aan. De paas is te lang onderweg denk ik. En dan maar terug speelt naar Boateng. Boateng, even de tijd genomen. Ook niet opgejaagd. Door niemand niet. Dus uh, dribbelt hij rustig in. Speelt hij Ribery aan. Daar is het wel druk. Ribery doet het ook goed. Terug naar Boateng. En zo kan opnieuw Bayern verder met weer Robben. Weer gaat hij Marcelo opzoeken. Weer krijgt hij dubbele dekking. En Robben nu lakken Overname van Marcelo. Overname ook van Cristiano Ronaldo. Robben verdedigt mee met twee benen. Speelt de bal. En Bayern heeft de bal ook terug. Door goed werk in verdedigend opzicht van Robben. Die helemaal vrij staat aan de rechterkant. De bal graag wil. Hetzelfde geldt voor Ribéry. De twee nu bij elkaar met dezelfde mening. Ja, dat kan ook. Ze willen de bal krijgen die niet. En zijn nu gezamenlijk boos. Maar niet naar elkaar. Nee, terecht naar Kroos, want die kan naar links en naar rechts Er staan er twee vrij. En wat doet hij door het midden? En verspeelt de bal. Dan komt er een uitbraak van Real. Bal de paas naar Eusil. Die dan door Badstuber in de lucht wordt afgetroefd. En Badstuber kopt de bal over de zijlijn. Ingooien voor Real Madrid. Is het al tijd voor de wissel van Kaka? Dat is inderdaad het geval. Hij gaat komen voor Di Maria. Die mij inderdaad niet meeviel In het begin van de wedstrijd nog wel wat aardige dingen liet zien. Maar deze wissel vind ik niet onlogisch eerlijk gezegd. Dat betekent dat Kaka of Eusil nu vanaf de rechterkant zal mogen spelen. Kaka uh, het andere zal doen. En dat zullen we dan wel zien hoe dat gaat staan. Een kwartiertje nog te gaan. Balbezit voor Marcelo. Marcelo aan de linkerkant opent dan bij Cristiano Ronaldo. Die staat er uiteraard nog altijd. Kaka gaat zich uh, nu daar ophouden. Het lijkt er dus op dat hij in het centrum gaat spelen. En dat we aan de rechterkant van het veld Eusil gaan zien. Kaka, een van de spelers die al een keer de Champions League won. Zoveel zijn er niet eens trouwens. Gek genoeg. Met zoveel grote voetballers. Niet eens zo heel veel die de Champions League al een keer wonnen. Kaka deed het in 2007 met Milan. En verloor de finale natuurlijk ook met Milan. Bal nu terug bij Bayern naar Alaba. Alaba naar Boateng in de middencirkel. Nog het op de eigen helft, gaat de bal naar de rechterkant naar Laam. Laam, verdedigd door Cristiano Ronaldo, speelt Robbe aan. Robbe weer met Marcelo. Robbe voortdurend wel dreigen. Nu stapt Marcelo in en is hij gezien. Robbe op Kroos. Kroos, wat ruimte. Kroos, Robbe doorgelopen, maar niet goed aangespeeld. Wel tussendoor, goed bedacht door Kroos, maar de uitvoering niet goed. En dus het wegtrappen van Pepe, wild en ver weg, zoals we van hem gewend zijn. En dus kan Bayern gaan gooien aan de rechterkant van het veld, vijf meter voor de middenlijn. Bayern blijft dus onverminderd, sterker, dreigende. Uh, hoewel het gevaar nog wel redelijk meevalt, maar de ploeg aan de bal. Real wacht eigenlijk voornamelijk af op de eigen helft. Dat zal toch wel tamelijk onbedoeld zijn, want Mourinho is daar nog steeds ijsberend. Duidelijk niet heel tevreden mee. Nu Ribéry weg aan de linkerkant van het veld. Maar de Duitsers zijn dus nog altijd beter in Madrid. Zoeken naar Gomez, maar Ribéry speelt de bal achter Gomez. Die eigenlijk net een pasje de verkeerde kant op doet op het moment dat de paas komt. Ribéry boos. Of teleurgesteld of gefrustreerd of D. Alle antwoorden zijn juist. En de bal bezit dan weer voor Pepe, voor Real Madrid. Die een paar meter kan gaan lopen. Ribéry loopt dan maar weer terug richting de middenlijn om zijn positie te kiezen. En moet nu aan de bak als Arbeloa de bal krijgt. Je hebt toch het gevoel dat als Bayern iets nauwkeuriger... iets meer precisie heeft in de eindpaas... dat het deze wedstrijd kan beslissen. Want een goal nu van Bayern met nog een minuut of 13 op de klok... zou absoluut betekenen dat Bayern de finale van de Champions League gaat halen... Want in die resterende minuten kan Real toch bijna onmogelijk twee doelpunten gaan maken. Gomez nu, afgestopt door Sergio Ramos. Of zou Bayern gewoon wachten tot de laatste minuut, zoals wij eigenlijk van de ploeg gewend zijn? Dan zou die wel pas over 12 minuten gaan vallen. Nou, we, de, we gaan het allemaal wel zien als balbezit. De linkerkant is voor Marcelo. Marcelo speelt in op Kadira. Kadira ook weer een opening die eigenlijk niet echt goed is. Tenminste niet goed leek. Maar er zit een soort curve van de bal. En dan is Benzema toch weg. Benzema aan de rechterkant weg. Maar de voorzet komt niet tot bij Cristiano Ronaldo. Wat een kans voor Benzema. Maar eigenlijk geldt daar voor Madrid ook wat voor Bayern al geldt. De hele tweede helft. De eindpaas is niet goed. Benzema die wat verwijtend kijkt naar andere spelers in het wit. Maar hij is toch degene die het in eerste instantie goed doet. Maar in tweede instantie... De tijd moet nemen om iemand te bereiken. En de bal niet bij de eerste paal moet moeten leggen. Maar terug op een meter of acht van het doel. Want daar stond een Madrid-1 vrij. Ik dacht Eusil om eventueel in te schieten. Nu is het slechts een hoekschop. Eusil gaat die bal nemen. De hoekschop van de tweede helft. Bal wordt doorgekopt door Real Madrid. Bij de tweede paal. Ik denk dat Cristiano Ronaldo die bal op zijn hoofd krijgt. Maar die kopt hem aan de andere kant van het veld. Dicht bij de cornervlag over de zijlijn. Zodat Real daar, of Bayern pardon, daar een ingooi mag gaan nemen. Het is inderdaad Cristiano Ronaldo die de bal raakt. Voor wat het toch nog waard is. Ik denk dat hij euh, nou ja, een kansje krijgt. ietsje hoger gekomen dan had hij de bal goed kunnen raken. Nu niet. Ingooi dus voor Bayern aan de andere kant van het veld. 12 minuten nog te gaan. Een Laam, want dat is logisch daar met de bal boven zijn hoofd. Die moet dan worden doorgekopt door Luis Gustavo. Dat lukt niet. Opgepikt door en Nadat Real er even tussen zat. Die geeft hem dan vanuit zijn eigen strafgebied maar een ros naar voren. Gomez die kan aannemen in alle rust. Omdat de verdedigers van Real eigenlijk achteruit lopen. In plaats van dat er toch tenminste één van de twee gewoon even met Gomez meeloopt. Aan de linkerkant van het veld dan Ribery. Die gaat dan het duel aan met Arbeloa en Eugil. Dan gaat de bal over de zijlijn. En is er een ingooi voor Bayern. Nu, Mourinho zie ik nu op de monitor. Kijkt bepaald niet blij. Dat komt ook omdat hij vindt dat hier de bal... naar de paas van Gomes naar Ribery ja. over de zijlijn was gegaan. Hij beetje zijn aan omdat hij uh, bijna in het valt staat. Oh, dat, dat, dat begrijp ik niet. Ja. Ik, maar hij, ik vind hem niet tevreden kijken. Want nee, hij ziet natuurlijk wel hij Hij is... Uh, ja, je durft het bij hem bijna niet te zeggen. Maar hij is nerveus. Ja. Hij is uh, bang dat uh, Bayern... Deze wedstrijd in de laatste 10 minuten naar zich toe gaat trekken. Eén doelpunt is genoeg. Ja, nou, daar had je dat, zei, en net, dat is natuurlijk ook wel psychologie. Want op het moment, dat voelt natuurlijk uh, Real ook nu, één goal tegen. En je hebt echt een probleem. Dus dat moeten dus ze ten koste wat het kost voorkomen. Bayern gaat ervoor met Ribéry. aan de linkerkant van het veld. Achtervolgd door Arbeloa. Die staat al op geel. Dus oppassen voor Arbeloa. Bal terug naar Svijnstijker. Tussendoor was de bedoeling. Maar niet goed zomaar over de zijlijn. Svijnstijker inderdaad. Nog altijd toch. Niet in de vorm die we van hem kennen, maar dat geldt ook voor Benzema. Die de bal teruggeeft aan uh, Kroos. Kroos zet door, Kroos komt ver. Robben, aangespeeld aan de rechterkant. Robben langs uh, Marcelo. bal gegeven op Laam. Laam, handig binnendoor. Laam terug op Robben. Kijk dat knokken wat Real doet. Met de ene sliding naar de andere. Maar ze komen er niet aan. Met een bal nu voor het doel weggekopt door Pepe. Opgevangen door Laam. Nee, die kan er niet bij. En dan toch Marcelo die de bal binnenhoudt. En ongetwijfeld de bal naar voren gaat geven. Richting KK. Die is nog vers, die is nog fit. Die is nog fruitig. Maar is alleen. KK, dat hoeft bij hem niets te zeggen. Bad moet verdedigen. En doet dat uitstekend. Krijgt ook een doeltrap. Dat gaf weer op tijd aan. Dat KK de bal als laatste raakt. Het scheidsrechter honoreert dat verzoek. En Badstuber vind ik toch een dijk van een wedstrijdspeler, hoor. achterin. Ja, dat is een goede verdediger geworden. En dat is uh, eigenlijk in een tijdsbestek van een paar jaar snel en goed gegaan. Straalt rust uit. Dat verwacht je over het algemeen wel van Duitse verdedigers. Is natuurlijk nu de compaan van uh, achterin van Boateng. Vergeet niet dat ook van buiten er nog rondlopen. Die is al een tijdje geblesseerd bij Bayern. Middenvoetsbeentje. Lang uit de relatie. Nee, dat is helemaal niks aan de hand. Vermoeidheidsbreukjes, dat soort dingen. Nee hoor, dat is een kwestie van dagen. Uren, als je geluk hebt. Nou, maar oh. ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, ik weet ook niet of dat nou... Een oh, zo bedoel je, je, ja. Ik dacht en, ja. Bedoel. Nee, dat kan ook nog Hoewel, ik vind Boateng niet altijd even rustig. Nee. Dus wat dat betreft kan er wel wat van zijn badstoelen leren. Schweinsteiger aan de bal. Die gaat de middenlijn over. Nu wordt de diepte gemaakt door Alaba. Die trekt gek genoeg onbedoeld. Ook nog een gat voor Schweinsteiger. Die dan maar doorloopt. Nu links buiten wordt. Dan de bal teruglegt voor zijn rechterbeen. Om een voorzet te geven dan struikelt. Overname is er van Uziel. Na het vertrek van Di Maria. Dus zeg maar de rechts buiten nu. Kaka duikt op in het centrum. Dan komt een paas naar Benzema. Die staat halverwege de helft van Bayern. En die probeert aan de wow, linkerkant Laam. van het veld. Probeert hij Cristiano Ronaldo te bereiken. Maar inderdaad, Laam zit ertussen. Schitterende tackle van de Duitse international. Die we dus ook tegen gaan komen. Daar zou ik wel bang voor worden. Want Wat speelt hij goed, die laam. En wat komt hij veel op als uh, nu uh, Zwijnsteiger en Kroos het weer niet zo uh, netjes doen. Maar uh, Madrid de bal maar gewoon paniekerig weggeeft. En dus heeft Bayern hem weer terug. Balbezit achterin. Ja, Madrid gaat terug. Madrid is bang. Dat Bayern gaat scoren zoals het zo vaak doet in de slotfase van een wedstrijd. 82 minuten onderweg 2-1. Staat Real Madrid voor. 2-1 zou over 8. à 10 minuten verlenging van deze wedstrijd betekenen. Maar Bayern is dreigender. Bayern is gevaarlijker nu met Robben die er langs loopt bij Marcelo. Marcelo ook snel. En Robben heeft dus nog altijd de bal. Robben terug naar Ribéry. Ribéry, Laan meldt zich weer. Ribéry, wat is het plan? Hij heeft een slecht plan want levert de bal in. Cristiano Ronaldo terug. Terug naar Eusiel. Het is daar druk. Goed gevoetbald door Real Madrid. Bal tussendoor bedoeld voor <tie> Cristiano Ronaldo. Maar daar staat Robben dan tussen. Bas, ze zijn allemaal zo moe als wat. Want geen bal komt nu echt nog precies aan. Het is toch uh, voortdurend stilstaand voetbal. Nou, daar heb ik een tip voor. Ze zorgt dat een van de twee een goal maakt in de resterende 7 minuten. Dan moet je nog een half uur. Dat zou helpen. Bayern heeft daar meer recht op. Want Bayern is beter. Ribery en Robben. Komt hier de beslissing? Ribery die de bal terugkrijgt van Robben, Maar daar net niet meer op rekent. En op het moment dat er verdedigd wordt door Pepe. die denkt een hoekschop weg te geven. blijkt dat hij van Ribery een uh, duw gekregen heeft. en een vrije schop versiert. Nou ja, versiert. Er was wel degelijk een uh, duwtje mee van Ribery. naar het verdedigende werk van Pepe. Zo is hij een keer het slachtoffer ook, de Portugees. Maar het uh, ja, blijft natuurlijk een spannende slotfase. Zeven minuten nog te gaan. Bayern, zoals gezegd, beter. Bayern klopt op de deur. Real is uh, denk ik toch het effect van de psychologie waar we het zo even over hadden. Bang om een tegengoal te krijgen, want dan moeten ze de twee maken en is het de wedstrijd eigenlijk verloren. Omgekeerd is dus dat natuurlijk niet zo. Scoort Real één keer, kan Bayern en alles of niets overzien met één goal de boel weer rechtbreien. Dat is dan het psychologische voordeel dat Bayern München in het slot van deze wedstrijd heeft. 83 minuten, 30 seconden. Real 2. Bayern 1. 83 minuten en 35 seconden. Puur genot tot nu toe gehad. Want het is een geweldige voetbalavond in het stadion Bernabeu. Waar er nog geen beslissing is gevallen. 2-1 voor Real Madrid. En Real Madrid heeft de bal weer in bezit met Pepe. Pepe een meter of 10 over de middenlijn aan de rechterkant. Met een wilde bal. Gemakkelijk opgevangen door Bayern dat weer overneemt. En de aanval kan zoeken. Waar ligt de ruimte? Die ligt bij Gomez. Die de diepte ingaat in het midden. Niet wordt bereikt. Ook Kroos kan er niet bij. De ingreep van Pepe betekent uiteindelijk een ingooi voor Bayern. Halverwege de helft van Madrid aan de linkerkant van het veld. Heeft Alaba dat inmiddels gedaan. Terug naar Ribery die zich heeft laten zakken. Helemaal daar om de bal op te halen aan de linkerkant van het veld. Maakt maar 10 meter over de middenlijn. Bal op Kroos. Kroos op Boateng en Luis Gustavo. Luis Gustavo naar de rechterkant van het veld. Naar Laam, Laam naar Boateng. Boateng naar Robben. Zo verstrijkt de tijd. 85ste minuut. Ik heb toch... Op een of andere manier iedere keer maar het idee dat uh, Bayern naar de klok kijkt en denkt... ...nog twee minuten en dan gaan we toeslaan. Wie van de trailers heeft nog de helikopterview. Is de vraag in de slotfase van deze wedstrijd nog vijf minuten te gaan. Uh, balbezit voor Bad Stuber. Kroos biedt zich aan aan de linkerkant. Heeft zich dus weer eens laten zakken, maar wordt overgeslagen. De bal gaat voor de voeten komen van Swainstager. Die wel behoorlijk wat driftige pasjes maakt nu. En het hele veld oversteekt, zegt Swainstager. Een hakje neerlegt voor Robben. Rand van het gebied. Dan gaat de bal naar Gomez. Die draait en schiet. Maar wordt uh, die bal weer met de hand geraakt. Dat zegt nu Ribéry, wel tegen scheidsrechter Karsai. Maar die wil daar niets van weten. We hebben natuurlijk het eind van de tweede helft herstel. Eerste helft. Dat moment gaat van Pep met die vrije schop van Robben. In de slotseconde van het eerste bedrijf. Kan die bal wel of niet op zijn hand? Nou ja, zeker wel. Had je daarvoor moeten fluiten. Nou wie weet. En nu dus weer een moment waar de herhaling graag van komt. Maar nu nog even niet, Robben krijgt een kans. Geeft maar Gomez, dat moet hem zijn! Gomes. Dit moet hem zijn, maar hij schiet niet. Hij wil de bal nog een keer achter zijn standbeen langshalen. Staat op de penalty stip. En maait dan een beetje over en langs de bal heen. En er komt een rolletje in de handen van Casillas. snelheid. Als je in één keer die paas van Robben, die zo gek nog iets is... Gewoon in één keer, boom! Dan moet het met links. Maar dan heb je de kans, dan sta je vrij voor de keeper. Dan hadden u en ik hem gemaakt. Uh, maar zoals een collega ooit zei, u en ik stonden daar niet. Ja, ik kans me, de, ik me te, te bedenken hoe vaak hebben we dit seizoen, uh, vooral in, in Duitsland hebben ze het heel vaak gezegd, geconstateerd dat Robben verschrikkelijk egoïstisch is geweest. Maar ik heb hem in deze wedstrijd toch voortdurend uh, zijn medespelers kansen zien bieden en dan voortdurend Gomez... Die toch de ene naar de andere kans om zeep heeft geholpen. En dit had de beslissing in de wedstrijd kunnen zijn. Nu Madrid weer, maar Madrid kan absoluut geen vuist maken. Ook in de slotfase van deze wedstrijd, die 87ste minuut. De laatste keer dat Bayern een verlenging nodig had. In de Champions League was in 99 Dan zeg jij natuurlijk gelijk Bas, dat was in de finale tegen Valencia. En die werd toen gewonnen door Bayern na strafschoppen. Dat was de laatste wedstrijd die ze wonnen dat toernooi, ja. De finale verloren van Manchester United. Die knotsgekke slotminuten ja. met die twee goals van Solskjaer en Sherringham. Nadat Mario Basler, denk ik, de Duitsers toen op Vorsburg had gezet. Maar, je moet, maar toch dat uit de je moet toch constateren dat... Uh, dat Bayern vanavond gewoon verdient naar de finale Natuurlijk, gaan. absoluut betere ploeg. Veruit, 87e minuut van de wedstrijd. daar is helemaal geen twijfel over dat Bayern de ploeg is die het verdient. Maar ja, het is heel makkelijk. Op het moment dat je niet scoort, zoals Gordes zo even, uit dit soort kansen... Dan doe je jezelf tekort. Nou is het ook nog zo dat Gommers ook weer zo'n spits is. Die dan in de laatste minuut ook alweer een kopbal ergens in de hoek kan leggen. Want dat kan hij wel. Maar dit was niet best. Dat betekent dat Real nog leeft. Zo mag je het eigenlijk best formuleren. Met nog uh, 2,5 minuut officieel te gaan. En er dus echt langzaam zeker een verlenging aan dreigt te komen. Uh, daar hadden we dus eigenlijk na een half uur toen het al 2-1 stond. En al 3-3 had kunnen staan. Geen rekening mee gehouden. Kaka. Opent naar de rechterkant. Eusil Arbeloas mee. Komt hier dan de kans voor Madrid. Bal voor de goal. Maar weggewerkt door Bad Stuber die hulp krijgt. En dan kan Ribery er weer uitkomen voor de Duitsers. Ribery is natuurlijk sneller. Dan... Kijk die Mourinho die staat bijna in het veld. Die wil bijna in het veld komen om mee te verdedigen. Mourinho blijft op het laatste moment staan. Als Ribery met Pepe in duel gaat. En Pepe als een uh, ja, toneelspeler, als een gigantische toneelspeler. Nu uh, kermend van de Pijn op de grond ligt. dan uiteindelijk weer gaat staan. Wat een... De clown van de eerste orde is dat Circus Rens luistert mee. Ga deze man ophalen en zet hem neer. Volle zalen iedere avond. Want uh, er is helemaal niets aan de hand. Hij krijgt een licht tikje en doet alsof zijn arm in 45.312 miljoen stukjes gebroken is. En als hij dan ziet dat de scheidsrechter in zijn voordeel gefloten heeft, staat hij uh, heel snel weer. Pepe, wat een uh, irritante speler is dat. Dezelfde speler die op de hand van andere spelers gaat staan hè, bij competitiewedstrijden. jongen. Jonge. Maar goed, vrije trap voor Real Madrid. Als u ik uh, even... lid wil ik... worden van de fanclub van Peppe, kunt u zich bij ons melden. Ja. Ander, anderhalve minuut nog te gaan. en uh, Real krijgt een vrije schop na een overtreding die uh, door Luis Gustavo wordt gemaakt. Dat is er aan de, vind ik bij de Duizigers wel één die dat te vaak doet. En te opzichtig. En te onhandig. En dus nu een uh, vrije schop toestaat. Die bal ligt halverwege de Bayern -helft, Tegen de zijlijn aangeplakt vanaf de rechterkant. Xabi Alonso staat erbij voor een uitdraaiende bal. Of Euziel. Eventueel indraaien in de bal. De klok staat op 89 minuten. Eusil loopt nu een beetje bij de bal weg. Er staat een eenmansmuur als je dat een muur mag noemen. Dat is uh, Ribéry. Maar het lijkt erop dat Sabia Alonso die bal gaat voorslingen. Het is daar dus ongelooflijk druk. Daar komt die voorzet. Die wordt weggekopt door... Uh, Wie is dat? De man die de overtreding maakte. Louis Gustavo. Dan komt hij voor de voeten van Robben. Die gaat dan maar eens een stukje lopen met de bal. Is helemaal alleen. Oh. En wordt al gehaakt door Marcelo. Tenminste, dat dacht ik. Maar dat dacht niet iedereen. Krijgt uh, Robben nou geel? Ja. Oké, okay, Robben heeft zich aangesteld of is tekeer gegaan tegen de grensrechter nadat hij door Marcelo dachten wij allemaal weer neergelegd. Dat vond de grensrechter niet, dat vond de scheidsrechter niet. En toen Robben zei van ja maar hoor eens, Boris, hoe zit dat eigenlijk? Dan uh, ga ik eens verhaal halen, krijgt hij geel. Nou ja, de herhaling wijst uit dat het met de overtreding van Marcelo in zekere zin nog wel meevalt. Dat ook allemaal wat ernstiger dan het was, maar de reactie van Robben komt hem op geel te staan. Dat kan die hebben, hij stond niet op scherp in tegenstelling nogmaals van een stuk of zeven anderen. 90 minuten zijn verstreken. Hoeveel minuten gaan erbij komen? Eén keer heeft Real Madrid gewisseld. K.K. is erin gekomen. Bayern heeft nog drie verse krachten te goed. Heinkes heeft nog niet gewisseld. Twee minuten bedraagt extra tijd. Daarvan zijn er nu 10 seconden verstreken. Als Sergio Ramos de bal ver naar voren paast op Eusio... Eusil verliest het duel van Alaba. Die maakt haast. En ook aan dat soort momenten zie je toch dat Bayern het nog voor de verlenging eigenlijk wil gaan afronden. Met een lange bal naar voren. Opgevangen door Pepe. Of is het dan toch Real dat nog een keer de bal naar voren ramt. Naar Marcelo. Daar komt Real nog een keer met Marcelo. bal naar het midden. schep daar. Door Boateng. Dan gaat Gomez er nog achteraan. Gomez met Sergio Ramos. Gomez heeft de bal te pakken. Moet hij snel afleggen. Dan liggen de mogelijkheden. Kroos. Het is de laatste minuut. Dan zou het nu moeten gebeuren. Robben. Kan hij er nog bij? Ja, niet uh, in schietpositie. Dus een bal voor het doel ligt. Robben, 91 minuten gespeeld. Laatste minuut extra tijd. Bas, als de historie zou, uh, zich zou herhalen, moet Bayern nu gaan scoren. Ja, en ook uh, met een kniphoog naar de wedstrijd van gisteren. Waarin de niet-favoriet geachte uitploeg in de slotminuut op 2-2 zou komen. Dat zou dus hier ook kunnen gebeuren. Ribéry wurmt zich langs twee man, maar doet dat uiteindelijk zonder bal. Dan heeft dat niet zo gek veel zin. Dan haalt uh, Bayern de counter er eigenlijk maar half uit. Dan moet... Boateng nog als een haast naar de bal. Maar die rolt al gelukkig voor hem over de zijlijn. Benzema kan het niet meer belopen. En dan krijgt Bayern de ingooi te nemen aan de rechterkant van het veld. Uh, Luis Gustavo heeft hem gekregen. Schweinsteiger nog een halve minuut over van de extra tijd. Zou er nog een kans komen dan moet het snel gebeuren van Bayern München. Anders gaan we inderdaad verlengen. Het publiek fluit. Dat mag duidelijk zijn waarom. Want die vinden het wel prima zolang Bayern de bal heeft als ze zou worden afgevloten. Maar het is niet het geval. De laatste mogelijkheid wellicht met Robben. Robben op Ribery. Marcelo ertussen. 10 seconden nog, scheidsrechter Kassai. Laat je nog één aanval toe voor Real Madrid. Dan is Cristiano Ronaldo weg aan de linkerkant. Zou het dan de omgekeerde wereld gaan worden? Real Madrid met Cristiano Ronaldo die uithaalt. En dat is een prooi voor Noyer afgelopen. Want daar is het eindsignaal. Tenminste voor nu van Victor Kassai. 92 minuten. Hebben we gespeeld in Estadio Bernabeu in Madrid voor ruim 85.000 uitzinnige toeschouwers. Een spektakelstuk die voor de neutrale toeschouwer gelukkig een verlenging krijgt. Want het is genieten van de eerste tot de laatste seconde. 2-1 is de stand voor Real Madrid. Twee goals van Ronaldo, één van Robben. De plek staat nog steeds open. Die tweede plek op zaterdag 19 mei in München. Wie wordt de tegenstander? van Chelsea op die zaterdag we gaan het straks zien Het zong van uh, Otis Redding. We even naar uh, Beo, naar uh, Jeroen en Bars. Wat een wedstrijd. Hier gaan we nog heel lang over napraten hoe het ook afloopt natuurlijk. Ja, vond je het leuk? <laughs> ja. Je puntje van mijn stoel net als gisteren. Alleen op een heel andere manier en dat maakt uh, voetbal ook zo mooi. Uh, misschien houden. wil je vragen of Jeroen even zijn toeter weg wil leggen. Ja. Wat het is daar met jullie dan? Wat ik even wil zeggen oh. aan de luisteraars <laughs> is, het, uh, is het dat wij tot 11 uur uitzending hebben en daarna natuurlijk uh, het slotgedeelte en de uitslag van de wedstrijd in met het oog op morgen We zullen berichten. Kunnen we filosoferen over wat nu? Of, of durf je, je dat nou, we niet aan? We kunnen altijd filosoferen. Jawel, het kan, maar durf je er wat over te zeggen... zonder dat je het gelijk ja, als om ik de nee wordt zeg, te als, ik nu, als ik nu nee zeg, dan breng ik jou in de problemen. Nee, jou, oh, nee, nee, nee, nee. <laughs> je kan we, gewoon we, nee zeggen. Ga nee, ik, hoor, ik Ja, weet je, het is, het is, ik zit er net aan te denken. Het is wel lastig, want uh, ik vind echt dat Bayern... Uh, 92 minuten, nou, laten we zeggen... Uh, 86 minuten de beter is geweest in deze wedstrijd. Na, eigenlijk na de goal van Ronaldo, na die eerste. En ik... Ik denk dat het wel een voordeel is voor Real Madrid... dat ze deze verlenging hebben gehaald met de gedachte... kijk, misschien dat we nu uh, opnieuw kunnen beginnen... en dat we enige energie uit Bayern hebben uh, weggehaald. Want het bleek overduidelijk toch zo... dat uh, Real meer naar een verlenging snakte dan Bayern München. Nou, de eerste zes, zeven, misschien nou, vijf minuten... die zullen denk ik bepalend zijn voor het verloop. als, als, als Denk ik dan. Voor de opdenkend. verlenging. Ja. Voor de verlenging, ja. Als, als ja. Bayern gelijk weer druk kan zetten en het initiatief kan nemen, ja. dan verandert ja, wel. wellicht Lorde niks. Dat dus ook allemaal niks. Want de eerste zes minuten van de wedstrijd is, is uh, Real hier een meester. En denk je, nou ja, zeker 2-0 na een kwartier. Dit is gedaan en vervolgens is de rest van de wedstrijd eigenlijk bij in de bovenliggende ploeg. Het gaat altijd in fase. En ik denk wat zeker niet onderschat mag worden... is het psychologische effect waar Real het laatste kwartier mee te kampen had omdat ze wisten dat ze bij een tegengoal twee keer moesten scoren. Ja. En dus dan ga je automatisch wat naar achterlopen. Omdat je gewoon een beetje bangig bent. Wat dan? Is het een soort golden goal. Overigens uh, blijft dat staan, hè? Hadden we dat niet uh, vergeten. Ja, ja, dat zeker. Maar als die, ja. als die nu wordt nee, gemaakt, dan heb je nog bedoeld, tijd. Ja, ja. Maar... Ja. Nee, maar is waar. de uitgoal van Bayern telt nog altijd als ze het nu maken. Want... Maar zijn ogen... Sorry Bas. maar ze ja. ogen inderdaad ook wat Jeroen ook zei. Bij Madrid niet helemaal fris meer, heb ik inderdaad inderdaad. En angstig. Het is echt angstig. Het is gewoon angstig voetbal geweest. Uh... Na de 2-1 van Robben is Real alleen maar uh, bezig geweest... met uh, het zien tegen te houden van, ja. van, uh, van Bayern München. Natuurlijk creëert uh, Real ook kansen, want het heeft individuele klasse. Het heeft altijd die vrije trap. Maar goed, we gaan beginnen aan uh, de eerste verlenging. Sterker nog, we zijn er aan begonnen. En Bas, ik kijk heel voorzichtig even naar jou. Maar Ik denk dat er nog altijd niet uh, gewisseld is. Le uh, uh, kijken, nee, het zijn voor mij dezelfde nog. Dat vind ik vooral van de kant van Bayern zo langs toch opvallend. Want wanneer zie je nou überhaupt dat een uh, ploeg met dezelfde 11 de 90 minuten volmaakt... laat staan er een verlenging mee begint. Nee, ja, het, sta, het staat goed kan je zeggen. Dus ja, als iedereen fit is... dat is ja. het. Ik denk dat die trainer Janke's denkt... wat ik ook doe, het wordt er niet beter van. Terwijl nu uh, Madrid weg is aan de rechterkant van het veld. Ozil via de voeten van Alaba Hoekschop, de eerste hoekschop van de wedstrijd. Van de verlenging, pardon. Zou dan uh, Real inderdaad in het laatste kwartier van het zeg maar, reguliere deel van dit duel hebben gedacht... Een tegengoal is nu wel heel erg, maar nu weer volle bak naar voren stormen. Dat zou natuurlijk ook maar zo kunnen. Euziel met de hoekschop, die gaat hem nemen. Vanaf de linkerkant wordt een indraaiende bal. De keeper blijft staan. Sergio Ramos komt met de tweede paal. Dan moet Pepe de lucht in. Dan wordt er bijna geschoten. Xavi Alonso wil dat doen. Dan willen er heel veel dat doen, maar niemand kan eigenlijk echt. En dan wordt eruit verdedigd door Bayern. Robbe als enige soldaat loopt dan achter de bal aan. Maar ziet dat hij in de voeten komt van Arbeloa. En houdt dan maar in, kiest eigen voor zijn geld, zo heeft Real wel weer de bal. Eigenlijk zie ik bij Bayern eigenlijk op dit moment ook maar één speler waarvan je denkt, ja, dat zou niet onlogisch zijn. Als, uh, misschien zelfs als vervanger, ook al is het natuurlijk niet echt een spits, als vervanger van Gomez-Müller. Zou dat gek zijn, als je ziet hoeveel kansen Gomez uh, gemist heeft, aan de andere kant hij... Uh, het wel in die positie terecht. Nou ja, goed, het is ook filosoferen wat de gedachten zijn van Heinkes. Ik weet het niet. En gaat ook de, of, uh, Gomez gaat ook de penalty niet missen straks. Uh, <laughs> daar kan je op afgerekend worden hè, als je dat soort dingen ja. zegt. Dat, <laughs> <Goor. laughs> dat gaan we zien. maar Aan de andere kant bij uh, Real Madrid natuurlijk nog wel uh, Higuain op de bank zit. Dat zou natuurlijk wel iemand zijn die je kan inbrengen als vervanger van Benzema. Maar goed, we gaan het zo direct zien. Ik durf toch wel te wedden dat dit niet de spelers zijn die deze hele verlenging gaan volmaken. Als Luis Gustavo de bal heeft op het middenveld. Voor Bayern München aan de linkerkant leeft hij zwak in. Ribéry werkt hard, maar kan niet voorkomen dat Real aan de bal komt. En dan komt Real er ook snel uit met Ronaldo die van achter wordt aangepakt. Maar het voordeel komt er via KKK tussen drie Duitsers in. Blijft hij op de been, gaat de bal terug naar Xabi Alonso. Xabi Alonso naar wie? Naar Ronaldo. Die keert, kapt, keert, kapt, maar wel terugspeelt op Xabi Alonso. Xabi Alonso dan naar Sergio Ramos. Kijk eens aan, Real Madrid... Start goed in de eerste minuten van de verlenging. Zoekt de aanval met Marcelo nu. Marcelo, de linksbek op avontuur door het midden. Bal bijna tot bij KK. Marcelo dan nog zelf door in de kluts. En het weghalen van Badstuber. paniek even nu. Achterin bij Bayern München. En, uh, ja, hoorden ze juist onze presentator zeggen. De eerste zes minuten zijn wellicht doorslaggevend. Nou, die eerste zes minuten. Daarvan is de helft verstreken. En Real Madrid geeft gas in die eerste minuten. Balbe zit even voor Een Overtrekje van Arbeloa. Dat is de rechtsback die we in de eerste minuten van de verlenging... toch wel een paar keer al hebben gezien op de helft van Bayern. Nu maakt hij een overtrekje. Slecht en snel genomen vrije schop van de ploeg uit Duitsland. Loopt maar net goed af omdat die bal voor de voeten komt van Alaba... aan de linkerkant van het veld. Maar Madrid staat weer vrolijk met 6-7 mensen op de helft van de tegenstander. En probeert daar de boel op te jagen. Waardoor Laam, de rechtervleugelverdediger, nu wel de bal kan aannemen. Maar geen kant op kan. Ja, terug. Dat lukt altijd wel. Via Boateng... Komt dan de bal voor de voeten van Bad Stuber. Die mag dan wel een paar pasjes doen. In de breedte naar Luis Gustavo kan. Die ik dus wel slordig vind geweest aan de bal. Die heeft uh, vrij veel ballen verloren. Schweinsteiger nu met een uh, paas naar de rechterkant op de borst van Laam. Bal blijft binnen. Robbe aangespeeld. Dan komt uh, Schweinsteiger weer mee. halfwege de helft nu van Real Madrid. Kroos. Kroos naar Robbe, Zo is het puzzelen. Robben zoekt hij de buitenkant op. Komt nu op de punt van het strafopgebied uit. Of gaat hij toch maar weer naar binnen. Geeft de bal weer de buitenkant mee. Krijgt een volks van weer terug. Moet nu eigenlijk naar binnen. Wegdraaien. Uitgeleide. bal kwijt. Mm. Ja, gevaarlijk balverlies. Als Benzema nu snel komt. Luis Gustavo geen overtreding maakt. En de bal naar de rechterkant gaat. Naar Eussel. Het is voor Robben te hopen dat er niets uitkomt omdat hij uh, gemakkelijk de bal inleverde. Maar die paas van Eusil richting Cristiano Ronaldo komt ook niet aan. Alaba doet het uitstekend. En gaat zelfs door naar de kaats van Ribéry. Wat een uitstekende actie van Alaba. En uh, nu wel een tegenstoot met Ronaldo. Duw uitgedeeld voor, door Ribéry. En uh, Ronaldo die valt op de bal met de, de ribben op uh, een vervelende plek. Dus op die bal. Dus een blessure bij Ronaldo. Na de overtreding van Ribéry. Een wissel komt eraan. En daar staat dan Müller. Klaar bij Bayern München. Ja, dan is het logisch om te denken dat hij toch wel voor kroos komt. Omdat je dan in ieder geval in je, zeg maar, je, je formatie niet te veel hoeft te veranderen. Want nog eens kijk naar die. Ah, hij komt wel ongelukkig terecht hoor, Ronaldo. Die, krijgt, die valt inderdaad precies op de bal. En dat ziet er niet goed uit. Ai, ai, het ai. is Ribéry die naar de kant gaat. Oké. Okay. Frank Ribéry naar de kant. En Müller zijn vervanger. wellicht is hij in de ogen van trainer Joep Haikens wat leeg gespeeld. Maar hij keek er niet bij... Alsof hij het heel ja, leuk vond. Ja, Ribery. Nou ja, dat kan. Dat hij er doorheen zit na 95 minuten. Is niet zo gek. Müller voor Ribery. Vrij schop van Real Madrid. Kom in de tweede paal. En in de handen van Neuer. Dan hoef hij op zich niet zo enthousiast te doen. Want zoveel was er eigenlijk niet aan de hand. Neuer kreeg nog een klein duwtje van Sergio Ramos. Als hij probeert snel de bal weg te gooien. Gaat even naar de grond. Zegt hoeft niet te fluiten. Hij krabbelt weer over het. En kiest dan voor de andere kant naar Alaba. En zo heeft Bayern de bal weer terug. Vijf minuten onderweg in de verlenging. Maar dat er dus na 90 minuten 2-1 stond door Ronaldo, Ronaldo en Robben. Aan beide kanten een strafschop geweest ook al. Wie zou de grootste penalty killer zijn? Neuer of Casillas. We gaan het wel eens straks merken. Als het zo blijft, eerst een aanval. Met voor de eerste keer Muller die de bal over de achterlijn loopt. Slordig. Dus een doeltrap voor Real Madrid. Casillas heeft hem klaargelegd. Dan kan die bal snel gaan trappen. Hij neemt toch zijn tijd Casillas, want ook daar is er vermoeidheid. Als het ongelukkig is wat Muller dus aan die rechterkant heeft gedaan, met een bal die toch meer mogelijkheden had. Dan uh, zomaar over de achterlijn gaan. De bal ligt klaar voor de doeltrap. Benzema nog altijd in het veld. Dat zal de man zijn waar de bal richting gaat. Of is hij te kort? Hij is te kort voor Benzema. Dus uiteindelijk via het hoofd van Kakart nu toch de voeten van de middenvelders van Bayern. Maar de bal ook even terug gaat nu via Kroos naar Boateng. Boateng, halverwege de eigen helft. Aan de rechterkant van het veld zoekt hij naar een opening. Kan hij aan de rechterkant eventueel laam aanspelen. Boateng, maar hij kiest toch voor een uh, andere oplossing. Het aanspelen kort van Luis Gustavo. Luis Gustavo, het is even kijken toch nu hoe het bij Bayern staat. Waar ik uh, Robben nu ook meer en meer de binnenkant zie uh, kiezen. Of is hij helemaal verkast nu naar de linkerkant van het veld? In ieder geval zijn er wat positiewisselingen. Ja, Müller is op rechtskant. Maar uh, Muller inderdaad naar rechts is gegaan. En uh, Robben dan, ja, die heeft een uh, langzame verplaatsing in zijn hoofd. Heel langzaam naar de andere kant wandelt. Robben well, we zit voor uh, Real via Sergio Ramos. Die, uh, ja, wat kan die eigenlijk? spelen? dat lukt over het algemeen wel. Bayern staat met vijf mensen nog op de helft van Real. De bal rustig breed gaat en dan wordt de opening gezocht bij Marcelo aan de linkerkant van het veld. Die is meteen weg, dan wordt Müller dus nu mee terug. Müller gaat mee terug, de bal komt toch nog voor de voeten van Cristiano Ronaldo. Met een klein beetje geluk, die draait naar binnen. Dreigt om te gaan schieten, geeft dan een prachtig paasje. Maar Kaka die wil de bal meegeven aan Marcelo. Maar daar staat dan net Schweinsteiger tussen voor de Duitsers en dat komt bij een erg goed uit. Want dit was een, uh, ja je mag dat eigenlijk niet zeggen in Madrid, heel zachtjes. Barcelona-achtige aanval. Met heel snel één keer rustig raken. En eigenlijk dwars door het midden waar je denkt er is geen ruimte. Dat bleek er dan uiteindelijk ook niet te zijn. En dat loopt voor Bayern dus omdat Schweinsteiger in de weg staat goed af. Ingooi voor Bayern München aan de rechterkant. Ik zit te kijken naar de mensen die zich warm lopen. Waar bij Bayern natuurlijk, ja die zijn bijna vergeten. Olic ook nog uh, op de reservebank zit. Ook nog iemand die de spitspositie in kan nemen. De 32-jarige, inmiddels al 32-kroaat. Toch ook een uh, veelscorende speler ooit geweest. Dat uh, veel score is toch wat gestopt de laatste jaren. Balbezit voor Pepe achterin. Lang naar voren, maar zomaar in de voeten bij uh, Alaba. Of was dat Luis Gustavo? Nee, het was Alaba. Maar Robbe geeft de bal dan terug. Ja, Robbe staat er dan nog wel in en Ribéry niet meer. Maar Robbe maakt toch ook geen al te frisse indruk meer. Als hij hier uh, de kans bijna is voor Cristiano Ronaldo. Maar ook hij is moe. Want hij wil de bal achter het standbeen langs klaarleggen voor zijn rechter. En dat mislukt dan volledig. En geloof me, na een minuut of drie in de wedstrijd met een Vitte Ronaldo... was dat hem gelukt. Nu ziet het er klungelig uit. Er is heel weg aan de rechterkant van het veld. Robber struikelt. Dan moet Alaba ingrijpen. Die wacht eigenlijk. Dan komt er een paas. Dat is een knappe bal trouwens. Naar de andere kant van het veld naar Cristiano Ronaldo. Die hem bij de linkerzijlijn kan binnenhouden. Een voorzet kan geven. Benzema wil naar de bal toe. Maar die komt in de handen van Neuer. En zo uh, kan Bayern opgelucht ademhalen na 99 minuten. 9 minuten dus onderweg in de verlenging, terwijl Gustavo nu wordt opgejaagd en de bal verspeelt omdat Kaká gewoon wat alerter is. De hulp krijgt van Marcelo. En Real, dat echt beter is in het eerste deel van de verlenging, de bal weer overneemt. Marcelo laat zich nu op zijn punt weer makkelijk van de bal zetten door Gustavo. Omdat hij niet weet waar zijn tegenstander is, niet goed oplet, niet gecoacht wordt ook. En dan kan Robben ermee vandoor voorbij en aan de linkerkant. Maar wat doet Robben? Die houdt de in en speel terug. Ja, hij moet toch ook zijn kansen voelen aan die kant. Robben tegenover de zwakste bij Real Madrid, Arbeloa. Dus dreigt hij en dreigt die Arbeloa die ook al geel heeft. Natuurlijk uh, moet Rob hem opzoeken. Maar nu heeft hij dus gekozen voor een bal de andere kant op. Naar Muller. Müller terug. Waar zijn de vrije mensen voor Zwijenstijger? Rob is alweer van de zijkant afgekomen. En dus overgenomen door Xabi Alonso in de zone. Op het middenveld. Maar hij wordt niet aangespeeld. Laam. Temporiseert. Wacht. Lokt een beetje uit. 10 minuten onderweg in de verlenging. 2 in de stand voor Real Madrid. Bij deze standkoers 12 op strafschop. Als Muller de bal heeft aangespeeld. Aangekregen in... Uh, de rechterkant van het veld waar de voorzet van Muller. precies tussen Pepe en Casillas instuitert. En dan staat er gelukkig voor Real daarachter niemand om die bal in te schieten. En dus kan Real weer overnemen. Het was wel dreigend. Maar ja, kom er nog maar eens zo diep in het veld. Ja, de krachten zijn wel een beetje weg. Dat is niet verwonderlijk naar het spektakel dat we hebben gezien. Met name de eerste helft was fenomenaal. Een van de leukste 45 minuten voetbal die we de laatste tijd hebben mogen aanschouwen. En dat het dan nu na 100 minuten allemaal wat minder wordt, dat is niet zo gek. Spelers nemen ook hun rust. Je ziet eigenlijk veel minder beweging. Iedereen staat wat stil. Er worden ballen rustig rondgespeeld. gespeeld. Natuurlijk zijn er hier en daar nog wel versnellingen. Zoals nu bij Kaka, maar die is nog fris. Pepe wordt opgejaagd en naar de grond gelegd door Gustavo. Die nu zegt, was dat geen kaart? Nou ja, als je daar een kaart voor geeft, zou het een hele dure zijn. Want hij is een van de mensen die op scherp staat. Op de helft van de tegenstander. Kassai, de dus scheidsrechter. Oh. oh, ja, och, och, och, och. Gustavo krijgt geel voor deze domme overtreding op de helft van Real. Even een tegenstander opjagen. Notabene de laatste man van je tegenstander. Die loopt er langs en je haakt hem. En dat levert je dan geel nou, op. Nou, ik zit... Het... Het, het is ook nog niet eens echt. Hij haakt hem niet eens. Hij loopt er een beetje tegenaan. Je kan... Ja, oké. Okay. Ja, ja. Maar hij staat op scherp en mist dus een eventuele finale. Net als Alaba trouwens, maar... Die Pepe, man. Maar hoe? dat is verschrikkelijk. Ja, als, ik hem, maar... als, ik hem, als ik hem tegenkom, loop ik hem met een boog omheen. hoor. Dus, uh... Kerst, Gustavo ja. moet toch ook slimmer zijn? Ja. Kom op nou. Ja. ja, nou ja. Had ik je gelijk gegeven, Bas. Maar uh, die Pepe die kan bij mij weinig goeds doen. Serieus niet. Uh, het is mij bezit niet zo opgevallen. <laughs> voor Kedira. Kedira die een uh, bal in huis heeft. Tussendoor op Cristiano Ronaldo. Die meer en meer in de punt speelt. In de punt van de aanval. Maar ook daar niet wordt bereikt door Kedira. Die nu. Uh, dat passen moet zetten om het gat te dichten als Bayern de bal weer heeft. Nog vier minuten, drie minuten in de eerste verlenging. Balbezit voor uh, ja, ze, is echt Iedereen is moe hoor nu. Waar uh, Real dus nog wel uh, kan wisselen. En Bayern dus ook. Denk ik misschien toch aan een Timo Schoek op het middenveld. Voor uh, de genoemde Luis Gustavo. Die ook op geel staat nu. Balbezit voor Kroos. Waar de diepte gezocht wordt door Robben. Onderschept door Arbeloa. Bal bezit dus voor Real Madrid. Maar Arbeloa levert in bij Kroos. Kroos. Gomez wil het in één keer doen op Robben. Dat lukt niet. Maar hij blijft met bal en al op de been. Müller gezocht. Laam komt aan de rechterkant. Onder derde minuut. Laam met een voorzet richting Gomez. Bal eroverheen. Bal over alles en iedereen heen. En over de achterlijn. En dan wordt het dus een hoekschop. Voor Bayern München. In uh, wat zal het zijn bijna de allerlaatste minuut van... Uh, de eerste verlenging. Twee minuten nog. En hoekschoppen zijn interessant. Met Gomez en met de mensen die kunnen koppen. Ja, uh, zo is het. Uh, uh, gaat het uh, nog bas? Nou ja, je zegt iedereen is, ja, is hebt <laughs> voorkomen gelijk. De bal uh, door Kordertus van de Bayern München vanaf de linkerkant indraaien. De bal wordt uh, omhoog gekopt, Maar door wie is dan eigenlijk de vraag? Dat is denk ik toch Sergio Ramos geweest. Die de bal dan weer over zijn eigen doel komt. En opnieuw een hoekschop. Voor Bayern München. Ik denk dat hij daarmee voorkomt dat Schweinsteiger kon koppen. Dus dat doet hij nog wel goed werk. En een nieuwe hoekschop dus. Daar komt die bal alweer richting de cornervlag. Wordt weggekopt. Dit keer weer door Sergio Ramos ingebracht. Dat is althans de bedoeling door Boateng. Weer Sergio Ramos kopt dan weg. Nou, die bewijst zijn waarde wel in de lucht. Benzema kijkt de verkeerde kant op. Wordt anders te boven gekukeld door Badstuber. Dan gaat het bij Real. Dat is Cristiano Ronaldo op de bal staan. Dat heeft hij zijn hele leven nog niet gedaan. Maar hij is wel de bal kwijt. Kroos open. Terwijl er hier en daar allerlei gewonden op het veld liggen. <laughs> Twee van uh, Real. Waarvan er één niet zo uh, heel erg geblesseerd lijkt. Maar Benzema maar is dat wel? En dan ben ik benieuwd of Badstuber, die dus een overtreding maakte, nog geel gaat krijgen van de scheidsrechter. Ja, daar is hij. En dat is heel pijnlijk. Tranen nog net niet in de ogen bij Holger Badstuber. Want ook voor hem betekent het dat hij een eventuele finale moet missen. En het is een volstrekt terechte gele kaart voor de centrale verdediger van Bayern. En het betekent dat Bayern, mocht het de finale gaan halen, drie man moet missen. Badstuber... Alaba en Gustavo. Nog één en ze staan op gelijke hoogte met Chelsea. En dan komt dus het nachtmerriescenario van een eventuele B-finale als het gaat om de spelers. Nog bijna uit ook. Niet te geloven. Ja, dat, dat zou los van het feit dat het uh, ons objectief gezien niet zo ongelooflijk maakt wie er nou in die finale komt. En dat zou voor een finale gewoon echt ook niet leuk zijn. Terwijl nu in de herhaling ook nog wel te zien is dat Cristiano Ronaldo nog een soort natrappende beweging maakt. In duel met uh, Luis Gustavo. Dan nou, kan hij nog zeggen ik probeerde nog bij de bal te komen. Maar dan moet je een ongelooflijk goede advocaat inhuren die jou daar voor de rechtbank enigszins Heet... en wil begeleiden. Want hij wel, het... Heeft hij wel het geld voor? Ja, dat denk ik ook. Uh, maar dan nog vraag ik me af of die te vinden. Want ze er toch verdacht dat de, van op de bal weg dan. was. <laughs> en die uh, gaf nog een tikje na. Oké, okay, uh, wij mijmeren even verder. Uh, het is namelijk rust. Tenminste, kort rust. Want de eerste helft van de vlenging zit erop. En het is nog altijd 2-1 bij Real tegen Bayern München. U bent nog niet van ons af. Nee. En formeel gezien uh, <laughs> mogen ze niet rusten, volgens mij. Ja, ja dat dus is, is tegenwoordig, je, doen ze dat wel. Ik, ja. vond, je, vond je van de eerste zes minuten, Robert? Van de eerste zes minuten? Ja. Uh, ik vond Real de bovenliggende partij. Uh, ja, ik ook. Eigenlijk. Ja, ik ook. Ja, ik weet niet of dat nog, nog gaat veranderen. Ik heb, ik zie, je ziet toch nu ook wel dat... Zit je me nou uit te lachen? Nee, ik zit je helemaal niet uit te lachen. <laughs> nee. Nee, ik, nee, ik lach ook omdat dat ik, ik, vind het echt, ik vind het echt een geweldige avond. Ik, het is echt... Het is toch een genot, deze wedstrijd. Een geschenk voor het voetbal. Nou, weet je wat, wat ik als voetballiefhebber zo mooi hier aan vind? Je hebt geen idee wie er wint. Meestal heb je na een kwartier of twintig minuten wel het idee van op die kant gaat het om. Nou, ik zie vrij veel wedstrijden in de Nederlandse competitie. Ja, heb je ook ja, geen idee? Geen idee hoor. Ja, maar op dit niveau is dat toch vaak wel anders. En dat het dan ook nog boeiend is. Zo'n schaakspel, weet je, Wat in ieder geval balletje balletje leuk is, is dat gisteren Barcelona voetbal natuurlijk fantastisch... en Chelsea niet. Zeker niet in die confrontaties met Barcelona. Maar dat dat dus toch kan, dat Chelsea de finale haalt. Dus weken gesproken over de Spaanse finale. En het zou maar zo kunnen dat je straks gewoon Chelsea en Bayern ja. de finale hebt. Er is ook gesproken over met de Europa League finale... misschien wel vier Spaanse ploegen in twee finales. Nou, straks morgen haalt Sporting dat ook nog. En dan heb je er straks in het beste geval één. Ja. Dus het kan ook en dat maakt voetballen ook leuk. Want als we het allemaal van tevoren wisten, dan staat uh, Jeroen en Dik in de WW, Dat is er sowieso een klein probleem <laughs> voor ons thuis. Maar hey, nou, die voorwaarden het, zijn vrij rustig. Ja, oké, okay, dat is goed. Maar dat zullen ze wel wegbezuinigen nu. Nee, maar het, weet je, het is... Het, daarom is het zo leuk. Deze wedstrijd is fantastisch. We zien nu trouwens, dat is het mooi op, op het shot op de monitor, nog een soort onder ons tussen Cristiano Ronaldo en Robben. Die nog even met elkaar in gesprek zijn, nog even glimlachen. En misschien wel tegen elkaar zeggen, nou op 17 juni zien we elkaar weer. En dan maar eens kijken wat er gebeurt. Er wordt gewisseld ja. aan het begin van de tweede helft van de verlenging. En daar gaat Benzema naar de kant. Die het toch vanavond ook niet heeft kunnen doen. En die wordt dan vervangen door Gonzalo Higuaín, Die dan overigens, het. zeg ik er maar bij, ook op scherp staat. En dan nu het slechte nieuws. Over een ja. minuut begint de ster. Ja, daar kunnen wij niks aan doen. De nee, tweede helft van de vlenging is begonnen. We gaan nog zeggen. gewoon een minuut gletsen en daarna zien we wel wat wij we ze hier hebben besloten. We moeten eruit. We, we mogen niet eens meer een minuut nu. Nee, nee over 45 <laughs> seconden. Dus zeg oh. maar wat er gebeurt. Balbezit is voor uh, Bayern München in het begin van deze tweede vlenging. Slecht nu Gustavo verspeelt. de Cristiano Ronaldo die wordt neergelegd door Laam en dan wordt het opgelost door Boateng. Want of het nou nog 30 seconden zijn of 20, wij laten ons uh, enzovoort. Het balbezit is voor Bayern München achterin via Schweinsteiger die de bal maar komt opeisen. Ja, ster, reclame, nieuws, andere programma's. We hebben er mee te maken of het nou een halve finale is of niet. Voorlopig is het in de tweede helft van de verlenging bij Real Madrid tegen Bayern München 2-1 en de wedstrijd gaat door. Zo verscheen dat vroeger ook in de krant als de wedstrijd nog speelde en de krant naar de pers moest. De wedstrijd ging verder ja. en wij ook straks, ja. denk ik. Ja. En zometeen hoe het afloopt in natuurlijk. Met het overmorgen.